11 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. De landbouwministers van de Europese Unie willen dat er meer geld beschikbaar komt voor tuinders die getroffen zijn door de EHEC-crisis. Vandaag zegt de eurocommissaris Tjolos een bedrag van 150 miljoen euro toe, maar de ministers vinden dat te weinig. Staatssecretaris Bleker vindt een bedrag van 200 tot 300 miljoen euro meer op zijn plaats. Bleker zegt dat hij ervan uitgaat dat getroffen groentetelers zeker de helft van de schade die ze lijden vergoed krijgen. De financiële steun is nodig omdat telers hun groenten nauwelijks nog kunnen verkopen. Door de crisis rond de darmbacterie Ehek is de export van groenten vrijwel stil komen te liggen. Werkgevers en bonden hebben een conceptakkoord bereikt over de pensioenen. Volgens het akkoord stijgt de AOW-uitkering tot 2028, gegarandeerd elk jaar...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 Er is verwarring ontstaan over de positie van de Syrische ambassadeur in Parijs. De nieuwszender France24 zegt dat de ambassadeur live op de zender heeft gezegd dat ze opstapt. Uit protest tegen het geweld tegen betogers. Ik leg mijn ambassadeurschap in Parijs per direct neer, zegt de vrouwenstem in het geluidsfragment. Kort na de verklaring ontkende de Syrische staatstelevisie dat de ambassadeur in Parijs opstapt.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 De gemeente Amsterdam heeft een gebouw op het terrein van de Hells Angels in Amsterdam gesloten. Aanleiding is de vondst van hennepplantages in vier ruimtes van The Hangout. Dat is een gebouw naast het clubhuis van de Hells Angels dat door jongeren wordt gebruikt die een band hebben met de motorclub. De politie heeft 850 hennepplanten gevonden en apparatuur die wordt gebruikt voor hennepteelt zoals afzuiginstallatie, speciale lampen en een ventilator. Ook lagen er een luchtbux en een gasrevolver. Het bergingswerk bij het wrak van het Air France toestel, dat in 2009 in de Atlantische Oceaan neerstortte, is afgesloten. De geborgen lijken en vliegtuigdelen worden de komende weken naar Frankrijk vervoerd. Ongeveer de helft van de 228 doden is teruggevonden. DNA-onderzoek van de stoffelijke resten moet uitwijzen hoeveel het er zijn. 50 lijken waren al meteen na de crash geborgen. Air France 447 was onderweg van Rio de Janeiro naar Parijs. Waarschijnlijk hebben de piloten verkeerd gereageerd op plotseling onweer. Het toestel is onlangs gevonden op een diepte van 4000 meter. De vulkaanuitbarsting in Chili leidt ertoe dat het buurland Argentinië... nauwelijks nog bereikbaar is per vliegtuig. Een aswolk heeft nu ook Buenos Aires bereikt... op zo'n 1500 kilometer afstand van de vulkaan. De belangrijkste Argentijnse luchtvaartmaatschappijen hebben alle vluchten van en naar de hoofdstad geannuleerd. Ook internationale luchtvaartmaatschappijen hebben besloten vluchten te annuleren. De vrees bestaat dat de as de motoren van de vliegtuigen beschadigt. De vulkaanuitbarsting in Chili begon dit weekend en inmiddels zijn enkele duizenden mensen geëvacueerd. De vulkanologen houden er rekening mee dat de vulkaan nog maanden actief blijft. Het Fries filmarchief heeft een film over de Elfstedentocht van februari 1941 in bezit gekregen. De beelden werden gemaakt door een amateurfilmer uit Sneek, die in 1952 emigreerde. In de Elfstedenfilm zijn volgens het Fries filmarchief niet alleen mooie beelden van de wedstrijd te zien, maar ook uniek materiaal van hoge Duitse officieren. Het verslag van de Elfstedentocht van 1941 is te zien op de website van het Fries filmarchief. Het weer vannacht overal regen, in het oosten kans op onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen eerst nog wat regen, maar in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten droog. Later af en toe zon. Het wordt dan 16 graden aan zee tot 18 of 19 graden in het binnenland. De rest van de week wisselend bewolkt en de temperatuur die ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het moest de Nederlander historisch besef bijbrengen. Nou, dat is gelukt. Maar anders dan Jan Marijnissen het ooit bedoelde. De Love, gezongen door Treintje Oosterhuis en Raoul Midon. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de pensioenen. Tenminste, daar lijkt het wel heel erg op. Maar waar zitten de voetangels en klemmen? En Hans Andringa zit in Ulft. Daar is een congres van de Nederlandse gemeente. Gaan ze wel of niet in zee met het bestuursakkoord? Het is slikken of stikken? President van de KNHW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen Robert Dijkgraaf... ga ik vragen wat hij vindt van het initiatief van 14 hoogleraren... voor een universiteit in Londen waar ze zelf aandeelhouder van zijn. Kost wel 20.000 euro per jaar als je daar wilt studeren. En toeristen waren er in Amsterdam in de 17e eeuw ook al... En nu is er pas een gids, maar wel een hele leuke. Garald Verhoeven komt vertellen waar die reizigers zoal heen gingen. De Wallen bijvoorbeeld, ja, toen ook al. En Sepp Blatter van de FIFA vroeg Placido Domingo, Henrik Kissentje en Johan Cruijff om raad. Een curieus trio om 5 voor 12. commentaar van Frits Barend... en Daniel Smit en Willem Post. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 7 juni. Er is druk overleg gevoerd in Europa over de EHEC-bacterie, de schade voor de tuinbouw en de verwarring die wordt gezaaid over de besmettingshaard. It is crucial that national authorities do not rush to give information on source of infection, which is not proven by bacteriological analysis. Dan is het dit en dan is het dat. Zo uh, mag je niks meer eten. Laat ze eerst maar bewijzen wat het precies is. Zekerheid gaat voor. Het gaat hier om mensenleven. Het gaat hier om er erkranking. Ik ben niet bang, want nee. Ze blijven zoeken naar de oorzaak van alles. Togei krijgt weer de schuld en dan weer het vlees. Ik wacht wel mooi af voor. Deze week trekt het weer aan. Ook de tomaten, maar vorige week ook qua salades. Niemand nam het. De Europese Commissie die moet uh, toe naar een vergoedingspercentage voor de getroffen tuinders. Uh, en uh, ja, dat moet ergens tussen de 50 en 70 procent uh, naar mijn oordeel ik zijn. Ik vind het al erg dat de boeren zoveel ellende hebben daardoor. En ik hoop dat ze echt daarvoor betaald worden door uh, Brussel. Absoluut. Liever vandaag dan morgen. Ik heb het vreselijk met ze te doen. Er is inmiddels 150 miljoen euro toegezegd. De boeren vinden dat te weinig en ook staatssecretaris Bleker laat het er vast niet bij zitten. Hij wil liever het dubbele. In Libië werden voor het eerst op dag NAVO-bombardementen uitgevoerd, waarschijnlijk op het hoofdkwartier van Gaddafi in Tripoli. Die liet vervolgens via de staats-TV weten dat hij nooit zal buigen voor de bombardementen, zijn land niet zal verlaten en zijn leiderschap nooit zal opgeven. Ja, enzovoort, enzovoort. Radio Nederland Wereldomroep krijgt flink minder geld uit Den Haag. De tijdgeest heeft de radio-uitzendingen ingehaald. Zeker waar het gaat om de contacten met het huis, hè. daar hadden we vroeger de abb alarmoproepen voor. Uh, en voor het weer, daar hadden we vroeger Jan Pelleboer voor. Dat is, dat is achterhaald. Dat betekent dat je dus die keuzes moet maken en een wereld om moet neerzetten die klaar is voor de toekomst. De omroep zal zich in de toekomst vooral richten op landen waar persvrijheid niet vanzelfsprekend is. De Nederlandstalige uitzendingen verdwijnen en de redactie is verbijsterd. Ja, uh, onbegrijpelijk eigenlijk, want wij vinden dat de Nederlandse redactie van de Nederlandse Wereldomroep uh, het hart zou moeten vormen. En uh, wij denken ook dat als je die redactie grotendeels wegsnijdt, dat je dan eigenlijk snijdt in de hele Wereldomroep en dat dit het begin van het einde is. Nog zo'n typisch Nederlands instituut is de Hollandse Nieuwe. Het eerste vaatje wordt geveild voor een goed doel... en de kennis laat er zich lovend uit over de vangst. Wat we eigenlijk dit jaar, uh, vind ik, eigenlijk wel, wel naar boven komt... is, ondanks dat hij iets minder vet is dan het topjaar van 2009... toch eigenlijk een betere smaak heeft. Huib Stam schreef een boek over de haring. Dus aan hem de vraag, hoe komt die haring eigenlijk aan zijn smaak? Er is geen feitelijk, recent, wetenschappelijk onderzoek waarin staat... Uh, de, de, de malsheid komt daar en daardoor, uh, de, de smaak komt daar en daardoor, die en die enzymen doen dat. Die bacteriële werking doet ook nog wat, dat is gewoon niet bekend. Wat weet hij dan wel te vertellen? Dat was de, de, de aardappel van de middeleeuwen en Nederland is groot geworden door de haringhandel. Ja, het werd dus een handelsproduct wat door heel Europa uh, gekocht werd. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, we hebben echt onze zakken gevuld daarmee. Ja, ja. Tja. En dan nog uh, de krant van morgen. Trudy Venricht zit naast me. En die begint. Ja, de Volkskrant meldt dat met ingang van morgen. de richtlijnen van medisch specialisten openbaar zijn. Patiënten kunnen op een website. precies zien aan welke regels hun arts zich moet houden. De druk op artsen om openheid van zaken te geven. wordt steeds groter. Dat komt mede door een aantal geruchtmakende incidenten. Zoals de verslaafde neuroloog in Twente. die tientallen foute diagnoses stelde. Ook ziekenhuizen worden steeds vaker afgerekend op hun resultaten. Op de website is bijvoorbeeld te lezen dat alle kankerspecialisten verplicht zijn een borstreconstructie aan te bieden als een vrouw een borst kwijtraakt. Patiënten kunnen ook risico's van operaties bekijken. Verder komen er kwaliteitsmetingen op die website te staan. En is straks ook te lezen hoeveel keer per jaar een specialist een ingreep minimaal moet uitvoeren. In de Telegraaf staat dat Axonobel bezorgd is over de aanleg van een windmolenpark in de Eemshaven. Een projectontwikkelaar is al jaren bezig met een vergunning. Een perapark staat gepland naast de glooropslag van de chemiereus. Er moeten windmolens van 100 meter hoog komen. En volgens berekeningen kan een afgeboken wiek tot wel 375 meter worden weggeslingerd. Volgens Axonobel zou zo'n losgeschoten wiek een ramp kunnen veroorzaken. De beruchte gloortreinen tussen Delfzeil, Hengelo en de Botlek veroorzaakten in de tijd zoveel verzet dat Axonobel de fabriek vijf jaar geleden naar Delft-Zeil verplaatste. Het bedrijf krijgt steun van plaatselijke politici en inwoners, want die zien het windmolenpark ook niet zitten. Er was een vergunning verleend, maar de Raad van State vloot de gemeente terug toen het bestemmingsplan werd gewijzigd. De projectontwikkelaar denkt dat er nog deze maand een oplossing komt. De deur van de partneralimentatie is volledig uit de tijd. Er moet snel een einde komen aan het recht... om nog twaalf jaar door je ex te worden onderhouden, vindt D66. De democraten dienen erover de komende dag een voorstel in. De huidige regeling stamt uit de tijd dat van vrouwen werd verwacht... dat ze thuis voor de kinderen zorgden. De gedachte was toen dat als het jongste kind nul jaar is bij de scheiding... het nog twaalf jaar zou duren voor alle kinderen... naar het voortgezet onderwijs zouden zijn. En de minstverdienende partner, meestal dus de vrouw zou dan jaren die jaren niet kunnen werken. D66-kamerlid Pia Dijkstra zegt in Spits dat het heel belangrijk is dat vrouwen economisch zelfstandig zijn. Omdat één op de drie huwelijken strandt. De huidige regeling ontmoedigt werken. Vrouwen weten volgens Dijkstra immers dat als het huwelijk misgaat, er altijd dit vangnet is. Bovendien leidt de huidige wet soms tot schrijnende gevallen. Waarin een van de partners keihard werkt en nauwelijks de eindjes aan elkaar kan knopen. Terwijl de andere thuis zit en geld incasseert. D66 vindt het helemaal vreemd dat de partnertoeslag ook geldt voor stellen zonder kinderen. Vandaag was het weer zover. Voor de derde keer dit jaar kwamen Russische militaire vliegtuigen... onaangekondigd het Nederlands luchtruim binnenvliegen. Vandaag onderschept de 2F16 een duo Russische beerbommenwerpers. Vorig jaar was er ook al twee keer grote alarm... vanwege onaangekondigd luchtbezoek uit het oosten. Defensie ziet het vliegen zonder radiocontact... als een staaltje van machtsvertoon uit Moskou. Tijdens de Koude Oorlog gebeurde het veel vaker. Volgens insiders willen de Russen eens in de zoveel tijd hun spierballen tonen... om te laten merken dat hun lange vluchten niet moeten worden onderschat. De vliegers van de F-16 vlogen 20 minuten op maar 30, afstand, 30 meter afstand van de bommenwerpers. Vooral de enorme herrie van de vier motoren van de Bears viel hen op. Het lukte onze landgenoten niet om radiocontact met hun collega's te maken. Wel wisselden de vliegers onderling een respectvolle hoofdknik uit. want Zegt een overste van de luchtmacht: Het blijven toch piloten onder elkaar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Vingt ans à peine et semblent nés d'hier On les croirait tomber d'un même nid âme, sœur, âme frère Ils ne voient qu'elle et elle ne voit que lui Ils vivent au présent sans parler d'avenir Et tentent d'oublier la flotte et les mûrilles. Dans cette ville où seuls les pubs ont le sourire e quella linea che J'en peux Michel Fugain, ja, hij bestaat nog. En hij bezong hier de jonge verliefden, ceux qui Zelden, oh nee, we gaan eerst naar het akkoord. Ja, het heeft even geduurd, maar de sociale partners... hebben een principeakkoord bereikt over de pensioenen. Die pensioenleeftijd gaat geleidelijk naar 67 jaar in 2025. En de AOW blijft tot 2028 doorstijgen. Ik heb aan de lijn Martin Pickaert, hij is voorzitter van alternatief voor vakbond. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uw eerste indruk? Uh, nou, wat de AOW betreft is er niks nieuws. Nee. Uh, wat de pensioenen betreft is het helemaal geen akkoord. Uh, er wordt eigenlijk om de hete brei heen gedraaid. Het grote probleem is dat er te veel beloften zijn gedaan... en er te weinig geld in kas is. Ja. En uh, het grote probleem is hoe wordt dat geld verdeeld nu? Ja, wacht even. Want het lijkt toch in eerste instantie positief. Je denkt, de, de, de pensioenleeftijd stijgt geleidelijk. Nou goed, dat wisten we eigenlijk al. Maar die AOW stijgt harder dan de inflatie. Dus dan lijkt die pijn toch mee te vallen? Um, de pijn in het AOW-stuk lijkt zeker mee te vallen. Ja. Nou, dat die, maar dat, is een, uh, dat doet het kabinet. Uh, terwijl de grote problemen zitten eigenlijk in de pensioenfondsen... waar de sociale partners over gaan. Ja, want die hoogte van die pensioenen, die uh, worden niet uh, gegarandeerd, hè? Klopt. Wat dat... betekent dat? Nou, eigenlijk is dat een erkenning van de economische realiteit. Uh, als er gewoon te weinig geld in kas is, dan betekent dat dat er voor niet iedereen die pensioenen gegarandeerd zijn. Ja. Uh, het probleem zit erin dat, er, dat, het, dat de economische realiteit anders is dan de juridische realiteit. Want gepensioneerden uh, hebben gewoon uh, zwart of wit uh, beloftes gekregen van het pensioenfonds. Ja. En hun garanties zijn ze dus op dit moment wel hard. En het zou pas een akkoord zijn als ze duidelijk maken hoe ze met die garanties omgaan. De, er komen geen garanties meer. maar dat betekent dat, dat ook de garanties van gepensioneerden ingeleverd worden. Ja. Of zijn het alleen de nieuwe rechten van de, van de jongere generaties? U, u bedoelt, voor de jonge werknemers is er nog maar de vraag wat er voor hun overblijft? Uh, precies. Met, met dit akkoord uh, geeft er geen duidelijkheid over. Het ja. uh, geeft dus uh, te vrezen dat er voor jongeren weinig over overblijft. Ja. Goed, hartelijk, hartelijk dank voor deze eerste reactie. Martin Pickaert, voorzitter van Alternatief voor Vakbond. En dan gaan we nu naar het... Uh het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja, het stond enorm in de belangstelling dit jaar. Dat was zelden zo groot. Maar ja, dat komt omdat er deze keer veel op het spel staat. Namelijk stemmen de gemeenten in met het bestuursakkoord. De tegenstand is groot omdat veel gemeenten bang zijn... dat dit akkoord grote financiële risico's met zich meebrengt. Politiek verslaggever Hans Andringa probeerde... tussen de bezoekers van het congres voorstanders te vinden.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 We hebben unaniem raadsbreed raadsbrede motie aangenomen waarin wij ons college opdracht geven om niet in te stemmen met dit bestuursakkoord en met name vanwege de wet uh, werken naar vermogen. Ik ja. ben naast de gezoek naar voorstander. Leiden, bent u voor? Nee, u bent tegen in nee, nee, de gemeente zijn tegen. Ja. We zijn gewoon tegen. Ik zoek een voorstander, Ken kent u nog een voorstander? Door, door, door blijven vragen. Zijn ze er wel? Ja. Ik heb er een paar gehoord. Permanent zou u kunnen vragen.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 Ja Hans, je hebt dus toch nog een, een voorstander gevonden. Je zit op dit moment in, in Doetinchem, hè? dat congres is, is overigens in, in Ulft. Maar goed, is dit het beeld? Hè? Kan het kabinet het wel vergeten dat dit akkoord wordt goedgekeurd? Ja, die kans is heel erg klein. In elk geval in de vorm waarop het nu op tafel ligt. Want het verzet zit voornamelijk in de sociale paragraaf, zoals we dat noemen. En daar wordt dus onder andere de sociale werkvoorziening, sociale werkplaatsen in geregeld. En ja, bijna alle gemeenten die zeggen van, nou, dat akkoord is misschien nog niet zo heel erg slecht. Maar het is wel zo dat dat onderdeel. Nee, daar gaan wij niet mee akkoord. Nee. Dus uh, ja, dan moet je het uh, verwerpen. Kun je nog even in het kort uh, zeggen wat dat uh, bestuursakkoord inhoudt? Nou, we hebben bij uh, het aantreden van dit nieuwe kabinet gezien... dat, uh, dat het motto is uh, het Rijk, de overheid, de landelijke overheid moet minder taken doen... Uh, we gaan de trap van bovenaf aan schoonvegen, waren de woorden van Mark Rutte. Uh, ja, dat houdt in dat uh, inderdaad de overheid in Den Haag uh, taken gaat afstoten. Uh, we konden vorige week horen dat uh, ministeries gaan, gaan inkrimpen. Dat er dus ook veel ambtenaren weggaan. Maar een deel van die taken die zal wel degelijk nog uitgevoerd moeten worden. En dat mm. gebeurt dus uh, straks, als het allemaal goed uh, komt, door de gemeenten. Nou, die zijn daar op zich helemaal niet ontevreden mee. Want ze krijgen uh, meer dingen te doen. Uh, ze krijgen meer... Meer, uh, meer taken en er komt ook geld voor. Maar op dat hele pakket van maatregelen, die zij uh, dus uh, uh, nu uh, ja, op hun bord zouden krijgen via dit uh, bestuursakkoord. Uh, is wel 1,8 miljard euro minder uh, beschikbaar. Nou, en daar zit dus net de pijn, want vooral die sociale werkplaatsen... daar, zoals het er nu uitziet, worden dus sociale risico's afgewenteld op de gemeente. En dat zien ze dus absoluut niet zitten. Nee, maar minister Donner heeft gezegd... het is ja of nee, het is slikken of stikken, meer smaken zijn er niet. Ja, er is stevige taal van uh, Donner... Laten we aannemen dat het ook een beetje voor de bühne is. Een deel van de onderhandelingen. Maar dan nog ja, kan het Rijk, dit kabinet... kan niet dit massieve verzet van de gemeente zomaar naar zich neerleggen. Dus ja, wat dat betreft kan je je voorstellen... dat het nee dat Donno nu, ja, waar hij nu mee dreigt... dat dat niet ook een echt nee uh, zal worden. Dat er toch wel iets van een gesprek zou moeten komen... als dit akkoord niet wordt uh, uh, goedgekeurd. Nou, uh, de sfeer op dit moment is niet optimaal, zou je kunnen zeggen... tussen de gemeente en maar, het kabinet. Maar daar op dat feest ook niet? Of, of op die avond waar jij nu bent? Is de sfeer daar ook niet optimaal? Nee, want op de achtergrond hoor je waarschijnlijk uh, ja, hoor. het orkestje... dat uh, voor het theater staat ja. waar het diner gehouden is uh, vanavond. Klinkt wel gezellig. En, uh, ja, en bij het naar buiten gaan zie je dan ook dat uh, wethouders en burgemeesters... Uh, nog eventjes uh, rondom dat orkestje gaan staan en meezingen. We hebben net echt wel uitbundige zang gemist. Oh. Wat dat betreft zou je kunnen denken dat uh, dat bestuursakkoord... in elk geval vanavond nog niet zo zwaar uh, drukt... op de schouders van al deze lokale bestuurders. Yeah. Maar je kan wel zeggen dat de sfeer tussen het kabinet mm -hmm. en uh, de VNG... of al die gemeenten niet zo optimaal is. En uh, ja, wat daarbij een rol speelt is dat... Dat gedacht wordt dat het niet alleen maar het bestuursakkoord is eh, waardoor de gemeente nee zegt, maar dat dus ook eh, politieke belangen, partijbelangen een rol spelen. Dat zegt ook eh, Annemarie Jortsma, die in de onderhandelingscommissie zat eh, namens de VNG. Die partijbelangen die kunnen ook wel een rol spelen. En ze is dan ook niet helemaal verrast door het verzet van die gemeente. Ja, nee, ik ben nergens meer verrast over, al was het maar dat ik natuurlijk zelf veel te lang ook politiek actief geweest ben. En wat er lastig aan is, is dat er allerlei motieven door elkaar spelen. Er zijn gemeenten die echt oprecht bezorgd zijn over de gevolgen van het akkoord voor hun eigen gemeente. Zijn er ook gemeenten die niet oprecht bezorgd zijn? Er zijn ook gemeenten die, uh, waar zeg maar, de politiek veel meer het spel heeft overgenomen. En dat snap ik ook. Daar moeten we het weer niet opgewonden over raken. Want ja, jongens, we zijn alle, het zijn allemaal wethouders en burgemeesters... maar vooral wethouders en raadsleden die natuurlijk een politieke kleur hebben. En die worden enthousiast over de ene partij en niet enthousiast over de andere partij. Dus wat dat betreft is het gewoon een fact of life dat je met dat soort dynamiek ook te maken hebt. En maar, dan de u de, maar, maar dan zegt u in wezen dat dus via de gemeentepolitiek, partijen als Partij van de Arbeid, SP, uh, GroenLinks in D66... die in de Tweede Kamer in de oppositie zitten, dat die nu voor landelijk politieke redenen tegen dit akkoord zijn? Nee, dat dat zij ik. verlengstuk zijn geworden? Nou, dat zeg ik bepaald niet, omdat ik heel veel wethouders van de Partij van de Arbeid... en van, ook van GroenLinks en van D66 zie, die wel degelijk heel redelijk in de discussie zijn. Maar boven. wat zegt hij dan wel? De onderhandelingsdelegatie over werken naar vermogen werd geleid door de, de Partij van de Arbeid... wethouder uit Leeuwarden, die zit in ons bestuur. En die was dus akkoord met, om dit voorstel voor te leggen aan ja, de leden. Dat Gemacht luidt? Gebaseerd op alles wat er daarvoor gebeurd is, de gesprekken die we hebben gevoerd, hebben wij geconcludeerd dat er op dit moment grote steun is voor bijna het gehele bestuursakkoord, behalve voor onderdeel 6.1. Um, en dat we daar op dit moment nog geen ja tegen kunnen zeggen en dat daar mogelijk nog onderhandelingen voor nodig zijn. Nou, onderhandelingen eigenlijk niet, want wij denken dat het kabinet dat niet wil, dus dat gaan wij ook niet voorstellen. Um, en wij gaan zeggen, van daar, daar moeten we dus op een andere manier proberen onze belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat gaan we natuurlijk overigens gewoon doen. Ik uh, bedoel, de VG heeft natuurlijk al de hele wensenlijst klaar van wat wij eigenlijk zouden willen dat de invulling zou moeten zijn. En als dat in het parlementaire proces aan de orde komt, dan gaat die wensen ook gewoon naar en de regering en naar het kabinet. En naar de Tweede Kamer. Ja, Morgen wordt er gestemd. Hans, staat de uitslag in feite al vast... Nee, zeker nog niet. Want uh, morgen wordt dus niet alleen maar ja of nee gestemd tegen dit bestuursakkoord, Maar uh, het VNG-bestuur heeft uh, besloten om een iets andere versie neer te leggen. Uh, namelijk dat dat heikele punt over die uh, sociale werkvoorziening, dat dat eruit wordt gehaald. En dat er dus gestemd wordt over het akkoord min dat ene punt. En daarmee hopen ze natuurlijk wel dat er dan een meerderheid mm -hmm. zal zijn die uh, gaat voorstemmen. Uh, nou ja, vandaag was toch wel de sfeer van... nee, we gaan ondanks alles toch wel nee stemmen. Maar ja, wat we net al hoorden, het diner uh, ja. is afgelopen. De mensen gaan terug naar hun hotels, duiken nog een café in. Er wordt gedeeld in, gewield. En uh, ja, toch in een poging om er morgen toch uit te komen... om voor die gemeente in elk geval het maximale eruit te halen. Okay. En aan de andere kant zal het kabinet ook signalen gaan afgeven van... jongens, doet het nou niet, we komen er wel uit, we gaan evalueren. Als jullie in de problemen komen, dan gaan we kijken hoe we het gaan oplossen. Nou, of dat allemaal genoeg is, dat blijkt dus morgen. Oké, okay, dankjewel. Hans-Andrega. Randy Newman heeft zijn favoriete nummers opnieuw opgenomen. Dit jaar nog, 2011. Uh, alleen maar met pianobegeleiding. En dan klinken ze volgens mij nog mooier dan eerst. Goed, excellente studenten kunnen volgend jaar in Engeland... niet alleen terecht bij de universiteiten van Oxford of Cambridge... maar nu ook bij het prestigieuze en particuliere... New College of Humanities in Londen. College geldt. Bijna 20.000 euro. Ja, is dat een aanwinst, zo'n particuliere universiteit? Dat vraag ik aan Robert Dijkgraaf. Hij is president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Goedenavond, Robert Dijkgraaf. Goedenavond. Ja, het kost wat, maar dan krijg je wel college... van internationaal zeer vooraanstaande hoogleraren. Dat wil natuurlijk elke slimme student wel. Is het de oplossing? Nou, het is uh, heel interessant. Het is een soort uh, boutique universiteit. Dus de keuze van de hoogleraar zijn allemaal uh, inderdaad wereldberoemd... ook vaak bestseller-auteurs. Uh, wat ik wel interessant vind, is dat ze in deze constructie... ook uh, mede-aandeelhouder zijn uh, in deze universiteit. Dat is eigenlijk een, een novum, maar er moet wel bijgezegd worden. Dit zijn allemaal mensen die, uh, zover ik weet, ook aanstelling hebben... aan andere grote uh, universiteiten en daar ook voorlopig ook blijven zitten. Ja, ik heb hier een artikel en er staat bij... They will aim to make a profit. Ze willen er dus gewoon ja. domweg uh, rijk mee worden... Ja, hoger onderwijs is natuurlijk een markt. En uh, we zien dat niet alleen maar dat uh, inderdaad studenten over de wereld uh, zwerven... op zoek naar het beste aanbod. Uh, dat geldt ook voor de hoogleraren. En uh, ja, nu uh, op, de, op deze manier is het wel, wordt het wel heel erg duidelijk. Ja. Er worden geen beta-studies aangeboden... Nee, het is een uh, university for the humanities, mm -hmm. voor de uh, humaniora. Hoewel ik wel zag dat Richard Dawkins uh, de, nou ja, de wetenschap, de natuurwetenschap... Gaat, uh, onder andere gaat verzorgen. Ja? Dat is een bekende naam. Ja, precies. Dus nee, ze hebben uh, kosten nog moeite ja. gespaard uh, om de, de juiste namen uh, aan hun te verbinden. Maar ja, ik moet wel zoiets zeggen van... Uh, het, het is natuurlijk wel een beetje een soort bloemetjes plukken uit, uh, uit een, uh, van mooie struiken. Mm -hmm. Want de meeste van deze hoogleraren zijn natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk opgegroeid aan, aan grote universiteiten, waar ze uh, zeg maar van de eigen jeugdopleiding af zijn gekomen. Mm -hmm. en, uh, ja dit initiatief doet me soms ook een klein beetje denken aan wat je wel ziet in uh, bijvoorbeeld in staten of zo. En uh, soms ook in Azië. Dat men eigenlijk in één keer de fine fleur wil plukken zonder het zelf op te laten groeien. Ja. Um... En ik zie ook uh, Nile Ferguson staan. Is dat niet ja. de vriend van uh, Ayaan Hirsi Ali? Ja, je bent <laughs> <laughs> helemaal thuis. Nou, dat is iemand ja. die al geloof ik al, al vier aanstellingen heeft. Hij werkt ja. in, in, in Harvard, hij werkt in Stanford. Uh, dit jaar is hij in Londen. Uh, ja, het, het, het, het is natuurlijk de internationale jetset. Ik ben ook wel eigenlijk benieuwd. Het zijn natuurlijk allemaal fantastische mensen. Ja. Uh, we zitten allemaal te springen om hun colleges te volgen. Het zal echt een groot avontuur zijn. Ik vraag me wel af of er ook inderdaad uh, dit nu een, uh, een universiteit is... wat ook de studenten gaat afleveren... die we uiteindelijk ook in de wetenschap uh, terug zouden willen zien. Nou ja, zouden we gaan... uh, wat, wat, voor, wat, wat voor zijn dat dan? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk iets meer dan alleen maar van de, de, de, de colleges krijgen van de grootste namen. Dat is uh, natuurlijk prachtig iets, zeker als je aan een grote Amerikaanse universiteit studeert, dat je die mensen langs ziet komen, dat je dus er zo'n uur van kan genieten. Maar er zit ook nog een, uh, een stuk, uh, zeg maar, meer het, het eerlijke handwerk in een, uh, in een universiteit. Uh, toch gewoon uh, met, met goede docenten, uh, met veel pijn en moeite de vaardigheden leren. En ja. Ik hoop dat ze daar ook uh, tijd en aandacht aan gaan besteden. Nou ja, ik heb begrepen dat ze twaalf tot dertien contacturen per week krijgen. En dat, is, dat klinkt bescheiden. Bescheiden is niet meer dan op een gemiddelde andere universiteit? Ja, misschien wel. Maar goed, uh, zeker de, wat, wat, uh, nou de, de intensievere universiteiten... Die, die hebben toch ook nog vaak werkgroepen, et cetera. Ja. Dus is toch wat meer. Dus, uh, ik las dat die 14 hoogleraren die, die dat initiatief hebben genomen... dat ze dat doen omdat ze zich zorgen maken... over de bezuiniging op het onderwijs in het algemeen... en de geesteswetenschappen, zoals letteren en filosofie, in het bijzonder. Zijn die zorgen wel terecht? Nou, de... De Engelse uh, regering heeft vrij drastische maatregelen genomen. Die heeft eigenlijk zeg maar, de universiteiten uh, alle, alle overheidsmiddelen uh, gestopt. In bijzonder voor het onderwijs in de geesteswetenschappen. Ja, daar waren dus ook enorme demonstraties tegen. Hè, Precies. Tijd, en hè? Daar, nou, eigenlijk die demonstraties waartegen tegen... dat de universiteiten daardoor gedwongen zijn geweest... om het collegegeld echt waarschijnlijk heel drastisch te gaan verhogen... naar de, o, een buurt mm -hmm. van de, de 9000 pond. Uh, deze privéuniversiteit gaat dat nog eens een keer verdubbelen... Uh, wat, waarom dit nu een antwoord is op de bezuinigingen... is mij nog niet helemaal duidelijk. Want ik zou zeggen, uh, tenzij daar een heel royaal beurzenprogramma naast staat... Uh, ja. wordt het natuurlijk uh, ligt de drempel erg hoog voor studenten. Zeker in dit soort vakken als de geesteswetenschappen... waar ja, in het algemeen ook niet een enorme pot met geld achteraf klaarstaat... om zo'n opleiding te kunnen volgen. Nee, dan krijg je rijke luiskindjes. Kindje, nou, dat kennen we natuurlijk. Dat ja. is iets wat we in de hele wereld zien. Uh, uh, ik, uh, ik denk dat het toch wel heel erg belangrijk is dat we uh, ja, ook het talent... Uh, wat vaak uh, niet de middelen heeft, maar wel de vaardigheden en de toekomst... dat we die uh, een mogelijkheid bieden om gewoon uitstekend onderwijs te laten vol. Ja. Uh, zou zo'n particuliere kleinschalige universiteit in Nederland ook een... Ja, een oplossing of een oplossing. Maar zou die, zou die daar kunnen bestaan? Is dat een Nou, we zien dus natuurlijk wel in Nederland de laatste tijd initiatieven van zogeheten university colleges. Mm -hmm. de, die, iets van dit, uh, behalve dat ze natuurlijk niet zulke enorme bedragen vragen. Maar wat ze wel doen is dat ze vaak in de schaduw van een grote universiteit staan. En daar wel de topdocenten van, uh, van lenen eigenlijk. En een hele intensieve kleinschalige opleiding bieden. En daar is enorm veel vraag naar. Uh, opvallend vaak ook van studenten die niet alleen ambitieus zijn, maar ook heel graag een carrière, een internationale carrière willen. Dus wat we zien is dat die, die kleine instellingen ook een beetje werken als een soort uh, ja, opstijgbaan om daarmee uh, uiteindelijk de wereld te veroveren. Maar goed, stel dat we dit naar Nederland overplaatsen, dan maken ze een leuk lijstje. <lacht> <lacht> Robert Dijk nou, ik zou zelf uh, trouwens toch <lacht> wel wat morele bezwaren hebben oh, in Nederland. Wel. Want ik heb wel het gevoel van uh, iedereen die in een positie zou zitten om, als het ware, uh, nou ja, het aandeel hoog genoeg staat om, om, om zo'n constructie te doen, die is daar waarschijnlijk toch gekomen dankzij een heel langdurige publieke steun. Ja, dat is het. Hè? Dat, uh, dat zit je het meeste dwars te Dat raam. zit mij ja. eigenlijk toch wel dwars. Ik denk, uh, uh, niet, het geldt niet voor al die hoogleraren... maar velen hebben toch natuurlijk uh, jaren geprofiteerd... van het publieke systeem. En nou ja, als ik het heel onaardig moet zeggen... gaan nu in cashen. Uh, ja, ja. Dat, daar heb ik een beetje gemengde gevoelens bij eerlijk gezegd. Ja. Goed, dankjewel Robert Dijkgraaf, president moet ik zeggen, van de KNAW. Het zal voorlopig in Nederland ook wel niet, niet gebeuren, denk ik, op, op, op dit niveau. Ja. We gaan het gewoon <laughs> eens even observeren. Oké, okay, dankjewel. Ja hoor, met veel plezier.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 Il y a des marins qui plein de en première lueur, Maar dans le port d'Amsterdam, naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes, dans le port d'Amsterdam.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 Danse, comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon. France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors leur regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière.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 Jacques Begel met Le Lepocht Amsterdam. En uh, we gaan inderdaad door die poort Amsterdam uh, binnen. De Amsterdamse wethouder Caroline Gerals waarschuwde er vorige week al voor... de Amsterdamse binnenstad is vol. De toeristen hangen met de benen uit de hoofdstad. Maar wist u dat hij ook al in de 17e eeuw werd bezocht door uh, dagjesmensen? En gingen die ook al naar de wallen? Nou, dat uh, ga ik eens vragen aan Garald Verhoeven. Hij is hoofdconservator bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Hij zit hier bij mij in de studio. Je moest vast heel rijk zijn om, om als toerist naar Amsterdam te komen in de 17e eeuw, of niet? Nee, het waren niet alleen rijke mensen die naar nee? Amsterdam kwamen. Nee, er kwamen natuurlijk ook veel mensen naar Amsterdam om die... Dat het een metropool was en die stad trok mensen aan om geld te gaan verdienen. Dus er kwamen ook gelukzoekers zoals ja. we dat noemen. Ja. Maar ook echte toeristen? dagjes mensen wat, wat Ja, dat... ja nu niet in de aantallen zoals wij dat nu nee. eh, kennen in Amsterdam natuurlijk. Amsterdam was wat, wat kleiner. Maar er waren wel degelijk mensen die naar Amsterdam kwamen... om zich te vergapen aan de stadspaleizen. Of die naar het Paleis van het Dam kwamen kijken, wat net, uh, net gebouwd was. Dat was toen een stadhuis, hoor. Dat was een stadhuis, <laughs> dat zeker. Dat geen paleis ja, nog. Ja, ja, nee. ja, ja. Ja. En, en wat, wat kwamen ze verder doen? Wallen? De Wallen ook zeker, ja. ja. Hey, er is een, een Lutputanisme in Amsterdam, dus een, een Franse uh, ik zou zeggen, gids voor, voor het Amsterdamse hoerdom in, in de 17e eeuw. Wat ja, staat wat daarin? Ja, daar staat een, een wijze, soort reisgids, maar dan voor de, voor de Wallen in Amsterdam. En uh, ja, ook in de 17e eeuw was het natuurlijk een, een, een, een, de roze buurt in de stad uh, die wat meer naar, naar de boven lag, meer langs de Leidse straat. Uh, maar niet minder populair. Nee, de Putanisme, dus dat is een Franse gids. Dus ik neem aan dat er dus ook buitenlanders naar Amsterdam kwamen. Ja, nou en de Franse taal werd natuurlijk in Nederland wel, wel behoorlijk ja, gebruikt. Tuurlijk, en die ja. gids verscheen ook in het Nederlands. We hebben ook het Amsterdamse hoerdom, de Nederlandse uitgaven. Ja. Echt een soort reisgidsen, dus uh, de, toen al. Hè? Absoluut, ja, ja, zeker. Morgen uh, opent de tentoonstelling hè, uh, in Amsterdam, daar uh, bij de bijzondere collecties, Toerist in de Gouden Eeuw. En uh, die tentoonstelling is gebaseerd op een uh, gelijknamige historische reisgids. Die is vandaag uitgekomen. Ziet er ont ontzettend uh, leuk uit. Was Amsterdam populairder dan andere Europese steden? Amsterdam was de stad van, van Europa op dat moment. En, uh, dat is best moeilijk voor ons om het nu voor te stellen. Maar denk aan New York, denk aan, aan Berlijn. Nu, hè, de stad waar ja. het gebeurt. Nou, in de 17e eeuw was het Amsterdam. En, en, en dan in het kwadraat zou ik bijna zeggen. Het ja. was echt uh, het economische hart van Europa. Maar ook de stad waar mensen uh, ja, voor, voor hun amusement uh, naartoe gingen. Ja. Want behalve die wallen en het stadhuis, wat, wat was er allemaal te zien? Wat, wat waren de attracties? Nou, de attracties waren in eerste instantie de architectuur, de, de, het, het, het stadhuis, de dam. Ja. Uh, maar er waren natuurlijk allerlei attracties die die mensen ook uh, amusement boden als ze in die stad uh, verbleven. En, en wat ik zelf fascinerend vind, is, is in feite de voorloper van de artiest, de managerie van Blauwjan aan de Kloveniersburgwal. Burgwal. Dat was een soort. Uh, kroeg. Uh, en achter die kroeg was een particuliere dierentuin uh, gebouwd. En, en die meneer Blauwjan. Jan, die, die, hè, je kon daar uh, een biertje drinken of een glas wijn drinken. En je kon dan die dieren bekijken in, in, in het achterhuis in feite van, van die kroeg. Uh, maar tegelijkertijd handelde hij natuurlijk in exotische dieren. Want al die schepen van de VOC die daar aankwamen, die brachten de meest exotische dieren mee. Uh -huh. nou, en hij handelde daarin. En uh, nou, wij hebben een van onze topstukken werkelijk van, uh, van de bibliotheek die we beheren, is het uh, boek van Jan Velten. En die heeft de, over een periode lang alle dieren die hij daar kon zien... in de managerie van Bluigan heeft hij afgebeeld... Uh een beetje primitief. Uh, en wij, wij zouden het nu bij een naïeve kunst noemen. Mm -hmm. nou, in onze tentoonstelling hebben we nu een hele wand... met, met die afbeeldingen van Jan Veld opgehangen. En ik, vind het, ik vind het geweldig. En dat geeft echt een heel mooi beeld van ja, vermaak in de 17e eeuw. Ja, en ik begreep dat er ook een soort een Dolhof do was. Een, een soort pretpark van een horlogemaker. Dat leek me ook zo leuk. Zijn er ook afbeeldingen van? Hoe ze zijn afbeeldingen er zijn zeker afbeeldingen van. Ja, ja wij hebben een, uh, op de tentoonstelling ligt ook een, een, een, een mooi uh, boekje. Een soort souvenirboekje van het nieuwe Dolhof. Het nieuwe Dolhof was de concurrent... Van het oude Dolhof oh, okay. en, en dat waren in feite begon dat als, als, een, als een kroeg met een labyrint, dus een wij kon verdwalen waar je met de kinderen in kon. En langzamerhand zijn die, zijn die labyrinthen eigenlijk uitgebouwd tot een soort stedelijke pretparken. En, en op een gegeven moment, in het nieuwe Dolhof is er een Duitse familie van horlogemakers die dus heel goed zijn met allerlei mechaniekjes en die gaan in dat pretpark ook allerlei Tableau vivants maken, ze gaan poppen maken die hun ogen kunnen bewegen of die hun nek kunnen bewegen. Of een pop die kan opstaan. Uh, een violist die viool kan spelen. En uh, nou, dat wordt een heel arsenaal aan, aan, aan allerlei attracties. Fonteinen bijvoorbeeld. Uh, en, en nou ja, daar gingen mensen naartoe. En ze gingen uh, iets drinken in de kroeg en, en daarna het redpark bezoeken. En is dat beschreven ook door mensen? Of? Ja, nee, dat souvenirboekje wat wij hebben, dat is dus een, een soort uh, nou ja, een boekje dat mensen kochten na afloop van het bezoek aan het dolhof. Ja. En dan konden ze thuis nog eens allemaal nalezen en nakijken wat ze, wat ze hadden meegemaakt. En, uh, we dachten eerst natuurlijk van dat het een soort reclame was voor Adolf. het dolf. Is, maar het is eigenlijk een soort herinneringsboekje, ja, een, souvenir. Een, ja. een souvenir. En waren er ook locaties in de stad waar het stadsbestuur de toeristen liever weghield? Ja. En, uh, waren de buurten waar ze zeiden, nou, dat is, daar is het niet pluis? Of, uh? Nee, absoluut, er waren buurten. Ja, de, de, de, de VOC trok natuurlijk enorm uh, arsenaal aan mensen aan. Uh, Duitse ja. soldaten die met die schepen mee moesten. En dat was niet het meest uh, uh, opgewekte uh, volk, uh, zeg maar eventjes. En, uh, maar ook die verbleven in de stad. Dus de, de, van, van, van arm tot rijk uh, vond de plek in de stad. En ja... Uh, ja. Het was niet de bedoeling dat iedereen, net als nu, in al die wijken kwam. Zijn jullie nou ook weer met een hele nieuwe blik... weer door jullie hele collectie gegaan... Voor, voor, voor, voor dit boek en voor deze tentoonstelling? Ja, eigenlijk vond ik dat het leuke van dit project. Ja. Het uh, idee kwam van Frits van der Meij van Attenheim en ja. Hij kwam met die, met die reisgids. En wij hebben eigenlijk... Zeg maar, nou, we vinden ja, er zijn dat heel ook erg... reisgidsen voor Rome en, en Londen. Ja, een, vroeg, een reeks ja. Uh, die ze uitgegeven... in, zo in, in de trant van de Lonely Planet-gidsen... Uh, ja. uh, van historische plaatsen. Erg leuk idee, natuurlijk. En, en ik vond het onmiddellijk een geweldig idee... om ook een tentoonstelling van te maken. Ja. Want het dwingt ons ertoe om nou ja, dan niet die bekende topstukken van de Gouden Eeuw alleen maar te tonen... maar ook met een soort frisse blik naar onze collectie te kijken. En op die tentoonstelling zie je dus echt een dwarsdoorsnede... van onze Gouden Eeuw-collectie. Van, van populaire liedboekjes, kluchtboekjes, nou, het Putanisme in Amsterdam... Ja. tot die topboeken hè, met, met geweldige afbeeldingen ingekleurd... door Dirk Jans van Zanten, onze, onze mooiste inkleuren van de 17e eeuw. Geweldig mooie afbeeldingen. En je ziet het naast elkaar en het geeft bij elkaar... vind ik een heel mooi en compleet beeld van de stad. En bestond er, want die toeristen moesten natuurlijk ook ergens slapen... en die moesten ergens eten... En daar is vast ook het een en ander over bekend. Had je bijvoorbeeld al zoiets als een toeristenmenu? Jazeker, ja. Voor een paar stuivers kon je in een herberg slapen... en dan kreeg je natuurlijk een eenvoudige maaltijd, wat ja. de pot schaft. Ja. Maar je kon ook al behoorlijk goed eten. En er waren zelfs restaurants in Amsterdam... die zich specialiseerden op bepaalde bevolkingsgroepen. Dat was een Frans restaurant, dat was een Engels restaurant. Ja. En die richtten zich op hun eigen landgenoten die er dan kwamen, kwamen eten. Ik moet wel zeggen dat de ja. Nederlandse keuken in de Gouden Eeuw helemaal niet zo'n slechte keuken was. Hè? Ja, dat dus, zeg dus, ik toch uh, ook helemaal niet? Nee, <laughs> we denken vaak dat men toen al uh, Frans moest gaan eten om een beetje behoorlijk te eten in Amsterdam. Maar dat nou, was, uh, als je die schilderijen dus de 17e eeuw bekijkt, dan zie je daar allemaal fantastische oesters en kapoenen en zo. Ik heb altijd gedacht, dat ziet er heerlijk uit. Dat, nee, absoluut. We, we, vorige week hebben we nog met, met, met een Amsterdamse chefkok Alain Coron, gekookt uit een 17e oh, ja? jaar kookboek van en, Nou, Dat en, zijn geweldige recepten. En, en, en smullen? Heerlijk, echt waar. Ja, dus dat, wa dat was er ook. Um, en uh, ik las ook in dat boek allerlei reisverslagen. Want ik neem aan dat jullie daar ook uitgeput hebben. Er zijn heel veel mensen die dus hun, hun belevenis in Amsterdam te boek gesteld. gesteld. Ja, zeker. En, en nou, Net als de Nederlandse studenten gingen in de 17e eeuw vaak op grand tour. Die gingen Europa door, gingen ja? allerlei plekken bezoeken. En zo bezocht natuurlijk ook buitenlandse studenten Amsterdam. Ook heel veel diplomaten, reizigers, handelaars, kooplieden. En die beschrijven hun, hun, hun, hun beeld van de stad en waar ze zich over verwonderen. En, en dat, dat geeft natuurlijk een heel, heel mooi beeld. Dat is ook uitvoerig ja? gebruikt in het boekje. Ja. Is, het leuk om iets voor te, is het leuk om iets voor te lezen? Of heb je het niet zo gauw paraat? Ik heb niet zo 1, twee, nee, uh, nee, een nee, citaat omdat het, paraat. Het, maar... Omdat er van die leuke citaten erin Ja, staan. Altijd, staan. Maar het zat eigenlijk helemaal vol met leuke citaten. Ja. Ja. Maar was dat nog helemaal, waren al die, die, die verslagen bekend? Of... Ne... Hier, even kijken. Bijvoorbeeld, sinds ik in Amsterdam kom, heb ik het stadhuis al meer dan 500 keer gezien. Maar nog altijd ben ik even verbaasd als de eerste keer dat ik het zag. Dat is bijvoorbeeld iemand die dat in 1695 schrijft. Ja. Dat is toch geweldig. Er staat bijvoorbeeld ook in de gids uh, hoeveel een ducaat waard is en zo. Dus je kan ook echt uh, nou, een beetje omrekenen en denken van nou, zo duur was dat. Ja, ja, ja. ja. Nee, kijk, wij zijn natuurlijk allemaal gewend aan dat stadhuis in Maar in die tijd was dat net gebouwd. Ja. Het, was, het werd wel beschouwd als het achtste wereldwonder. Dus ja. mensen kwamen echt naar de stad om dat te gaan bekijken. En dit bijvoorbeeld, uit 1683, een Spaanse koopman schrijft... het is net of hier geen bejaarden zijn. Ook al zou je er met vier pits kandelaars naar zoeken... want iedereen, zowel kooplui als handwerkers... scheert twee tot drie keer per week zijn baard en hoofdhaar af. Weet je, dat vind ik ontzettend grappige observaties. Er ja, was kennelijk ja. iets heel bijzonders dan in die tijd. Ja. Nee, wat ik zelf ook heel erg leuk vind... Dat je, je leest ook wel over de, de, de, de, de Vlamingen, hè, die natuurlijk veel in Amsterdam... en maar ja. de signeur uit Antwerpen... Ja. die zich mooi opgedoft kleden en die de pruiken droegen. De Spaanse en, en, Brabant. En, ja, dat, ja, precies. En, ja. Uh, ja, dat, ik, ik, ik probeer dat helemaal voor te stellen. Dat je door de stad loopt en dat je dat ziet. Dat die Vlamingen door de stad paraderen. Ja. En, en dat je langzaam ziet dat ook de Nederlandse... Heren zich gaan beter gaan kleden. Dat ze mooie pruiken gaan dragen. Ja. ja, Het is een heerlijk boek. Je kan er eindeloos over praten. Je kan ook helemaal zien hoe je met trekschuiten overal uh, terecht kon. Het is een hele leuke tentoonstelling. Dank je wel. Uh, uh, Verhoeven. En uh, u moet daar dus zeker gaan kijken in Amsterdam. Hartelijk welkom bij ons. Ja. Het is vijf voor twaalf. Sepp Blatter, de oude en nieuwe baas van de FIFA, wil schoon schip gaan maken. Het imago van de organisatie moet nodig worden opgepoetst. En Blatter heeft daarvoor drie wijze mannen aangewezen: oud diplomaat Harry Kissinger, de Spaanse tenor Placido Domingo en onze eigen Johan Cruijff. We nemen ze even met u door. Frits Barend, goedenavond. Goedenavond. Ja, die eerste twee hebben al toegezegd, maar Johan Cruijff nog niet. Moet hij hierop ingaan? Die eerste twee passen er ook bij. Die hebben totaal geen verstand van voetballen. En dat past bij de FIFA. Je moet vooral geen verstand van voetballen hebben. Uh. Vooral niet weten dat spelers rust moeten hebben. En ik weet niet of ze ook uh, corrupt zijn, die twee. Ik bedoel, uh, dat kan ik niet voor instaan. Maar uh, Johan past totaal niet in het rijtje. En ik hoop ook niet dat hij het doet. Nee, je vindt dat hij er niet op in moet gaan? Nee, nee. Hij corrompeert ze dan met de macht. Maradona heeft daar... Johan en uh, Maradona zijn altijd rebellen geweest. Die hebben nooit aangescheurd tegen de macht. Ze zijn altijd tegen de macht geweest hebben nooit bestuursfuncties willen hebben zijn anders dan Beckenbauer en Platini prima ook en dat moet Johan nog altijd blijven. Ook bij Ajax heeft hij laten zien dat hij een rebel is. Ja en, uh, en, het, en de, als, hij plat, yeah. als hij dit doet, oh verschrikkelijk. Denk je dat hij iets van die andere twee mannen zou aannemen? Nou, uh, ik denk het niet. Nee, misschien van Kissinger is nog wel, maar Placido Domingo zeker niet, want hij was van die andere, van die Spanjaard. Weet je ook weer van de drie noord de hoe weet je ook weer. Uh, Carreras. Ja, Carreras? Ja, car hij, car ja, hij was een Carreras-fan. Goed, ik ga meteen door met uh, Ens Daniel Smit. Goedenavond, Ens Daniel. Hallo, ja. nou, ik kan zeggen dat ze niet corrupt zijn. Dat kan ik je nou al zeggen. Nou, okay. uh, ja, natuurlijk. Natuurlijk wil Blatt natuurlijk integere mensen om zich heen hebben. Nou, drie hele integere mensen heeft hij bij zich. Placido Domingo, hij denkt dat ze zelf. Weet je wat, hij heeft toen de tijd in 88 zo geweldig gezongen tijdens het WK-voetbal. Nou, die mag voor mij nog even een deuntje meeblazen, maar. Of die man ook veel verstand van voetballeven en van structuren. Kijk, Domingo is natuurlijk een solozanger. Hij heeft zich steeds meer toegelegd op het verbinden van mensen in de muziek, middels zijn uh, dirigaten, hij is nou heel, een heel gesteund gevierde dirigent. Ja, ik vind het een beetje een vreemde keuze. Een vreemde keuze? Uh, ja, en ik hoop eigenlijk hoop niet dat Domingo het zou doen, maar ja. Domingo is een hele intelligente man. Dus als hij slim is, gaat hij niet doen. Ja, goed. Nou ja, kruif snappen we Domingo wat minder. En dan hebben we nog Harry Kissinger, de rechterhand van Richard Nixon. Willem Post, de beste man is al ver in de tachtig, maar hij heeft gezegd: ja, ik doe het. Hebben ze nog iets aan hem? Nou, ik vind wat dit betreft helemaal niet. De man is 88, uh, heeft zich geprofileerd in internationale betrekkingen. Juist als Zeg maar de man die altijd stond voor de reaalpolitiek. Voor wat er achter de schermen gebeurde. Waar je van iedere mogelijkheid gebruik moet maken om je kansen te pakken. Een beetje Machiavelli. Ja, jeetje, daar zit denk ik toch. Euh, nou ja, het gemiddelde FIFA ligt niet op de, op de wacht. Correct. Dus een beetje het Old Boys. Ja, Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het is wel. Het appelleert wel heel erg aan het Old Boys Network. Hè. Nou, de man zijn leeftijd. Maar nou, ook natuurlijk de man die ja, in hoge kringen. Uh, bekend is, maar je ja. wil juist iemand hebben ja, die, die je niet van tevoren kan beschuldigen van dat soort zaken. Nou, dat kleeft natuurlijk vooral aan ja. iemand als, aan, uh, iemand als uh, Kissinger. Goed. Geen, geen sportkenner, nee. hè? dus een hele bizarre keuze. Ja. Dus als ik jou goed beluister, Willem, dan wordt het niets met dit drietal? Nee, ik denk uh, dat uh, Johan kruijs is, dan laat hij deze veert ook aan zich voorbij gaan hoor. Ja. Maar dit, drie, dit drietal is tien keer ...beter dan die ene enge bladder. er is. Als je met blad verbindt, verbind je met de corruptie. Ja. Goed. En, en dan negatimeer de... je de corruptie. Oké. Okay. Goed. Ik dank jullie alle drie uh, hartelijk uh, voor, deze, voor deze bijdrage. Dag. Ja. Dag, welterust allemaal. Oh ja, dag. Oh. Dag. Ja. Uh, u hoort het tune. Het einde van het oog. Maar niet getreurd, morgen is er weer een. En dan zit hier Clary Polak. Straks kunt u nog luisteren naar Casaluna. Daarin een nieuw vers lid van de Eerste Kamer, Marijke Scholten. Dit is Radio 1.